Van je leven. Sabine special! Wat de hel. Wat leuk, wat leuk. Ik had het echt niet verwacht. Jij gaat wel op Sabine. Woehoe. Dit was de gok van je leven. Niks wow. Welkom bij de Slam Mix Marathon. Met zometeen muziek van Tim van Wert. Jupiter, Market Schultz in de mix. En eerst de legend himself. Hij trapt hem af met zijn eigen trek. Ruben de Ronde. Dit is Doubt. Tot drie uur. Maar ik weet niet meer. Even op het uh, raampje tik van je space shuttle. Want je bent lekker aan het zweven. Maar Ik Word wordt toch betaald om wat te zeggen. Dit is Ruben de Ronde in de Slam Mix Marathon. Bij de track van Jordan Post en Moon Kygo. Essentia. zometeen in de mix Cosmic Gate. En How This Ends komt eraan. Gaat een beetje lekker op de vrijdagmiddag. Laat het weten via de app van Slam. Dit is Ruben de Ronde. tot Top 3. gevangen dat de mandjes aan het zakken zijn voor de vrijmibo, voor de frituur. En dat is lekker. En dat doe je op de set van de Ruben de Ronde tijdens de Slam Mix Marathon. Gaan we een beetje lekker, Joyce? De auto onderweg naar een uurtje sporten. En natuurlijk, uh, Slam gaat natuurlijk aan. Dan kan ik lekker knallen. En als ik klaar ben, dan ben ik helemaal klaar voor, voor Medusa. Dan ga ik natuurlijk even een appje sturen. Hoi, hoi. Oh, ja, hartstikke goed. Want Medusa komt eraan in de Slam Mix Marathon vanaf 4 uur. En volgende week maak je kans op een Medusa Experience. Je het ons op een meet and greet. En je bent erbij, de DJ-set die ze gaan geven in Paradiso. Alle details check je via slam.nl. En dit is tot drie uur Ruben de Ronde. De slam met mix marathon. Maak je klaar vanaf 4 uur voor Medusa en zometeen Cascade bij Raoul in de mix. Ik wens je alvast een fijn weekend.